Vorige week overleed hij op 63-jarige leeftijd. na een vrij langdurige ziekte. Het De laatste deel van zijn leven was nou niet bepaald om. Uh, uh, over naar huis te schrijven. Want dat was echt niet zo, uh, niet zo leuk allemaal. Um, hij uh, was nog wel in Nederland trouwens. Dat uh, is in 1993 geweest. Toen gaf hij een concert in Vredeburg. En. Um, Daarna hebben we hem niet meer zoveel van een vermogen uh, vernomen. In 2000 werd nog een nieuw album op Ravity's eigen label Icon ge gepresenteerd. Dat uitsluitend op de website, uh, te via zijn website, te verkrijgen was. Daarna uh, bracht een platenmaatschappij nog een herziene versie van, de, van die LP het ondernaam Another World. Uh, en toen werd het. Uh, uh, toen werd het eigenlijk een beetje stil. Hij is ook nog een tijdje zoek geweest. Hij was zwaar aan de drank. En uh, heeft ook, is ook nog eens een keer een hotel uitgezet. En ook nog een tijdje vermist geweest, zelfs. Tot uh, twee, uh, twee gestrijdige berichten kwamen dat hij in uh, Zuid-Engeland zou blijven. Of uh, het andere bericht was dat hij in Toscane in zijn huis daar zou zitten. en aan nieuw materiaal zou werken. Hij is al een keer dronken in een vliegtuig aangetroffen. Nou ja, kortom, dat hoeft dat allemaal niet zo te benadrukken. De man heeft aan het eind van zijn leven is het allemaal niet zo leuk geweest. We kunnen het beter maar houden bij het positieve gedeelte zijn onnavolgbare en prachtige muziek. Waar u net een fantastisch voorbeeld van hoorde in het nummer Baker Street. Wat wel zijn uh, klassieker genoemd wordt. Uh, van de LP City to City, waar dat stuk van uh, afkomstig was, ga we maar nog een stuk draaien. En dat heet dan ook... City to City. Hier is nog een keer Jerry Rafferty. Jerry Rafferty. En wij gedenken hem vandaag natuurlijk omdat hij vorige week op 63-jarige leeftijd overleden was aan een leveraandoening. En dat is geen prettig einde. Dat kan ik je wel verzekeren, denk ik. Hoewel ik er zelf geen ervaring meer heb. Komt door de drank. Ja. Ja. ja. is waarschijnlijk. Ja, nou ja, goed. We zullen er maar, uh, hè? Ja. maar, niet, aan maar niet aan denken. Nee, alsjeblieft niet ga, ga, ga, ga mij met maar een borrel. <laughs> Nee, is goed. Ik zal van Terras 2 aanvragen. vragen. Of, uh, <laughs> of Boudewijn de Groot, dames en heren, gaan we doen. Van de prachtige plaat uit 1973. Uh, uh, hoe sterk is de eenzame fietser met die onnavolgbare hoes... met die prachtige foto uit de waterleiding duin hier uit de buurt... met Boudewijn afgebeeld op zijn fiets. En zijn zoontje Jimmy, uh, die toen uh, nog een kleuter was... Uh, uh, voorop. Prachtig mooi. We gaan een nummer draaien dat natuurlijk weer typisch des Nijgs is, want Lennart Nijg was natuurlijk iemand die gek was op Haarlem, vooral, hij woonde er ook, en hij was daar gek op. Uh, wie herinnert zich niet, onder andere in Haarlems Dagblad zijn onnavolgbare columns. En heel wat liedjes van Boudewijn de Groot gaan dan ook gewoon over Haarlem. En dit is er een van. En dit is wel zeer duidelijk dat het over Haarlem gaat. Het heet... Oh, ik ben even kijken of hij klaar is.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 En het stoomgemaal. Het spaarne stroomt maar niet voorbij de sluizen, het eindigt naamloos in een zijkanaal. Lennart Nijg, Boudenwijn de Groot waren toch wel een koppel. dat. Uh, eigenlijk. hele erge, onafvolgbare, mooie Nederlandstalige muziek uh, geschreven heeft. Lennart Nijg met zijn toch wel. vaak hele persoonlijke teksten. En. Uh, ik vond het. Uh, ik vind het nog steeds de, de moeite waard. Het klinkt nog allemaal steeds erg mooi. Het sparen het, uh, van de LP, hoe sterk is de eenzame fietser? Overigens, voor de mensen die altijd onze huisberichten horen, sorry dat deze er niet bij stond. Want ik was hem gewoon vergeten. Stom, hè? Ja. ja ik, was hem gewoon, niet uit. ik was hem gewoon vergeten. Kan gebeuren. <laughs> bij te zetten. Maar goed, um, dat is ook niet anders. Maar we hebben hem wel. En daar gaat het persoonlijk slot om. Ev Evita. De opera based on the life story of of Eva Peron, die leefde van 1919 tot 1952. En in de laatste jaren was zij dus vrouw van de, de toenmalige president van Argentinië. En dat was Juan Peron. Uh -huh. Uh -huh. Ik ga een stuk draaien dat, uh, begin, waar kant twee mee begint. Het duurt ongeveer 4 minuten 38, dus dat is wel interessant. The Ladies Got Potential. Hier is Evita, the opera. to go far, she always knows exactly who her best friends are, the break to social climber since Cinderella, but Ava's not the only one who's getting the breaks, I'm a research chemist who's got what it takes, and my insecticide's gonna be a bestseller. Successful capitalist wise. But getting back to Ava, she just saw those guys who the ultimate prize and he. The soldiers only knew about skis When others took a tumble He would always stay on Yeah, hey, sure Perron could ski But who needs a snowman? He said Great men don't grow on trees I'm one, I ain't gonna freeze Dictators don't grow on skis Perron would be no number two to no man Poor girl died Imagine if she hadn't We'd have been denied The heartwarming Tear-jacking Wives to fame No favor Now my insecticide Contains no dangerous drugs It can't harm humans But it's curtains for bugs You've got six legs I ain't doing you No favor shaping up successful capitalist whines. They don't have a chance. In the pocket of world, It's a major advance. In my It's a mean finance. I'm shaping up successful capitalist whines. And called the GOU. The government of order, U unity. They were the gang behind the military coup. So Peron was a heartbeat away from control of the nation. They thought that Hitler had the war as good as won. They were slightly to the right of the tail of the hun. Ja oké, okay. dat was uh, Che, oftewel Che Guevara, uh, gezongen door C.T. Wilkinson, dat was uh, de zanger, die vertolkte dus op deze platen de rol van Che Guevara, de Rebel, zeg maar, vriendje ook van Fidel Castro natuurlijk. U kent waarschijnlijk dat hele verhaal nog wel. Che Guevara dus, eh, tegen eh, Juan Perón <tiek> En die mensen die hadden eigenlijk een, eh, niet zo'n waardering voor die Evita, want ze vonden het maar een, een vrouw die gewoon over de rug van een ander toch wel probeerde erg belangrijk te zijn. Het was trouwens een actrice, dat ook nog. Um, we zijn toe aan... Rolling The, The Rolling, Rolling Stones. Stones. Yeah. The, The Beatles. Beatles. Ja, de confrontatie, dames en heren. Oh, hij zei het. Ja, dat zei hij zelf al, joh. Ja, dat dus zei de gaan gaan. De confrontatie, dus, eh, dames en heren, de Stones tegenover de Beatles. Oftewel de Beatles tegen de Stones, want we beginnen altijd eh, met de Beatles en dan de Stones. En we pakken voor de laatste keer, denk ik, deze week, want dan gaan we weer een stapje verder, um, zetten we tegenover elkaar de LP Rubber Soul en de LP Aftermath. Um, er zijn nog veel meer mooie nummers op die plaat. We hebben ze lang niet allemaal gedraaid. Maar misschien ga ik volgende week nog wel even door. Je weet het maar nooit. <laughs> ja, dat kunnen we altijd Altijd zelf. een verrassing, ja, Michael. Dat kunnen we altijd zelf weten. You won't see me gaan we draaien. Een liedje gezongen en geschreven door de heer Paul McCartney. En um, van de LP Rubber Soldiers. You won't see me. Van de LP Rubber Soul in 1965. Ja, de Beatles waren productieve mannetjes, want die brachten soms wel twee LP's in een jaar uit. Dat kan hem niet. Daarom zijn ze ook tot het grote aantal van 14 LP's in 7 jaar tijd gekomen. Vanaf tussen 1962 en 1969. Uh, 14 LP's, zo krijg je het voor elkaar. Heel productief stel dus. En over het algemeen natuurlijk LP's met louter meesterwerkjes. En deze LP Rubber soul was al duidelijk merkbaar. De verandering van de heren. Want uh, het... Uh, het idee dat de stukken ook live waargemaakt moesten kunnen worden... werd bij deze plaat al duidelijk in de steek gelaten. Uh, men ging duidelijk zich meer bezighouden met, uh, met de productie. Iets complexere nummers, veel meer complexe zang en, en dat soort dingen meer. En uh, dat zou uiteindelijk natuurlijk leiden tot uh, Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. Maar dat uh, komt uh, allemaal later natuurlijk nog. Want de confrontatie gaan we nog wel even mee door. De Stones. Kwamen daar tegenover iets later dan deze LP in 1966. Kwamen zij met de LP Aftermath. En dat vind ik persoonlijk... Maar wie ben ik? Vind ik persoonlijk nog steeds een van de beste Stones LP's die ze gemaakt hebben. Er uh, is eigenlijk maar één nummer wat, uh, wat ik nou niet zo denderend vind. En dat heet Go In Home. Dat duurt 11 minuten. Dat is gewoon een beetje geklooi. Maar voor de rest staan er eigenlijk alleen maar uh, erg sterk stukken op. Waaronder ook stukken die... Uh, uh, in de Stones-versie later uh, of gemaakt waren, maar die later de hits werden voor anderen. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Take It or Leave It, wat uh, hier door de Stones gedaan werd en later werd gecoverd door de Searchers. En ook dit nummer wat we nu gaan draaien, waar overigens ook een versie van bekend is met de orkestband. Die Chris Farlow bij dit nummer gebruikte. Er is ook een versie waarin Mick Jagger dat dan inzingt. Maar nu draaien we de originele versie zoals hij komt van deze LP. Een bekend nummer, iedereen kent het. Out of Time. de Sandstone's. What's going on? You've been away for far too long. You can't come back. That you're all still mad Long, long. But you can't come back uit 1966. De, het nummer Out of Time. Een heel andere versie natuurlijk dan dat u de hitversie die u kent van Chris Farlow. Overigens is er ook een Stones versie van dat nummer met diezelfde orkestband dat Mick Jagger het zingt. Maar dat zullen ze waarschijnlijk dan gedaan hebben uh, als voorbeeld voor, uh, voor Chris Farlow. Die overigens ontdekt is door de Rolling Stones en die plaat kwam dus ook uit op het eigen Rolling Stones label, label Immediate wat toen uitkwam. Waar ze toen mee uh, begonnen. Um, goed, out of time. We gaan verder met uh, Jerry Rafferty. De zanger die vorige week dus overleed op 63-jarige leeftijd. En uh, wij gaan van hem draaien. When... Uh, nee, nou zeg ik het helemaal verkeerd. Days nee. Gone... Days Gone Down, ja. ja. <laughs> ik ken ook een wat het heet When Day Is Done. Dat is een heel andere <laughs> nummer. Days Gone Down heet het. En dat komt van de LP Night al uit 1979. Met uh, When Days Gone Down van de LP Night Owl uit 1979. Uh, ja, we moeten even opschieten, want uh, we hebben, ik, well, ik, ik, heb, ik heb gewoon tekort aan twee uur. <laughs> ja, ik heb gewoon tekort aan twee uur. Nog zoveel leuke dingen die, of mooie dingen die ik uh, had willen doen. Maar goed, maakt niet uit. Misschien lullen we wel te veel. Dat is het hele punt. Dat zal het zijn. Maar ja, maar dat moet natuurlijk ook. Want je die, die moet Maurice wel de kans geven om de plaat klaar te zetten. Dus, en aangezien nou, we maar één grammofoon hebben... is dat een beetje irritant af en toe. Goed, we gaan uh, Boudewijn de Groot doen. Van de LP. Uh, Hoe sterk is de eenzame fietser? En ik uh, draai vandaag maar eens niet Jimmy. Want die kent u wel. Die wordt al zo vaak gedraaid. Dus dat doe ik nou voor vandaag eens een keer niet. De andere uh, stukken helaas alweer het laatste stuk, want er staan nog veel meer mooie liedjes op. Zoals Tante Julia en, en, en weet ik het allemaal niet. Dus, uh, maar ik uh, laat u een, een stuk horen waar ik zelf nogal gek op ben. Wat ik een heerlijk stuk vind om te, om te draaien. Boudewijn de Groot, tekst Lennart Nijg van de LP voor uh, Hoe sterk is de eenzame fietser. En het heet De Reiziger.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 zeggen de reiziger is daar wij de Groot van de LP. Hoe sterk is de eenzame fietser? Met daar natuurlijk de grootste hit Jimmy. Maar die laten we vandaag pas even zitten. Want die hoort u waarschijnlijk in andere programma's ook nog wel. Een keer. Want dat is bijvoorbeeld een singeltje. Dus dat laten we vandaag even voor wat het is. Uh, Jerry Rafferty. Gaan we nog even doen. Met, zijn, uh, met een nummer dat zijn eerste grote hit in Nederland betekende in 1973. En dat uh, kwam van de LP... Steelers Wheel die dus um, uitkwam in dat jaar en dat was de eerste PLP van dat stel. Uh, Steelers Wheel dat hij dus vormde samen met Joe Egan. Nou, u kent het allemaal. Stuck in the middle with you. Jerry Rafferty, oftewel Steelers Wheel.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 Stuck in the middle with you. We zijn er alweer doorheen dames en heren. We gaan u verlaten met nog een fragment uit Evita. Ik weet niet precies hoe lang we nog hebben. Het nummer duurt een totaal negen minuten. In ieder geval zit hierin verweven het bekende Don't Cry For Me Argentina natuurlijk. Maar het is meer, het is meer, het is meer. Maar we laten u dat uh, horen en uh, wij gaan eruit intussen. Dank aan Maurice voor de onvolprezen techniek weer. Volgende week zijn we er weer natuurlijk tussen twee en vier bij uh, ZFM uh, Zandvoort. ZFM Zandvoort. ZFM. Oh, moet dat? Ja, het, is, het heet toch CFM? Oké, okay. nou CFM dan. Ja, het okay. heet toch niet ZFM? Het heet toch nou, CFM? Er staat ZFM. Ja, je schrijft het anders als wat je thuis spreekt, maar dat is vaker zo. Oh, het is vaker zo. Ja. Oké, okay, nou goed. Don't cry for me Argentina, oftewel The Balcony. Zo heet het helemaal officieel. En dat is het laatste wat we draaien vandaag uit Evita. Tot volgende week. common enemies, poverty, social injustice, foreign domination of our industries, reaching for our common goals, our independence, our dignity, our pride. Let the world know that our great nation is awakening and that it's hard. and his wife, the first lady of Argentina in a day As a mere observer of this tasteless phenomenon, one has to admire the stage management. There again, perhaps I'm more than a mere observer. Listen to my enthusiasm, gentlemen. Head on.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 Inwoners van Almere die hun huis volgens het keurmerk veilig wonen beveiligen.